We maken je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Like to.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 And he drives a night shit.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 Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 16 doden gevallen. De dader ramde met een bomauto een zwaar beveiligd politiebureau. De explosie was zo hevig dat het gebouw en een moskee daarnaast zijn ingestort. Zeker 20 mensen raakten gewond. De aanslag zou zijn opgeëist door de taliban. Het zou een vergelding zijn voor de Amerikaanse aanvallen met onbemande vliegtuigjes in het noordwesten.